met het NOS-journaal. Op het jaarbeursplein in Utrecht hebben 2000 mensen gedemonstreerd voor een betere CAO in de zorg. In tientallen ziekenhuizen in het land kunnen patiënten vandaag alleen terecht voor spoedeisende hulp. De vakbonden pleiten voor een structurele loonsverhoging van 5% en een extra toeslag voor personeel dat op het laatste moment wordt opgeroepen. In juni liep het CAO-overleg tussen de bonden en de ziekenhuizen stuk. Volgens de vakbonden doet driekwart van de 200.000 medewerkers mee aan de acties. 13 boerenorganisaties, verenigd in het landbouwcollectief, hebben een alternatief plan aangeboden aan minister Schouten van Landbouw om de stikstofcrisis te bezweren. De boerenorganisaties willen dat er snel maatregelen worden genomen, zoals minder eiwit in het voer, meer koeien in de wei en mest aanlengen met water. Ook steunen ze het plan om boeren uit te kopen, maar alleen als boeren dat zelf willen. De kosten zijn voor rekening van de overheid, vindt het collectief. Ze willen dat er een fonds komt van 2,9 miljard voor de komende vijf jaar. Voor het eerst is er een cao afgesloten die niet alleen gaat over het loon van werknemers, maar ook van zzp'ers. Zelfstandige architecten verdienen voortaan minstens anderhalf keer het bruto salaris van iemand die hetzelfde werk in dienst doet. Ze krijgen meer omdat ze als zzp'er zelf moeten zorgen voor hun pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wereldwijd wordt vandaag stilgestaan bij het gevaar dat transgenders lopen vanwege hun genderidentiteit. Ze worden in Amsterdam alle namen voorgelezen van de 331 slachtoffers die dit jaar wereldwijd zijn vermoord omdat ze transgender zijn. De transgender gedenkdag werd in 1999 voor het eerst in de Verenigde Staten georganiseerd. Het weer. In het noorden blijft het nog lang mistig. Vanmiddag trekt lage bewolking over, wordt het grijzer. Het wordt 4 tot 6 graden.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 Thanks so for the snake